9 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. Straks in het Radio 1-journaal. De Consumentenbond over het verlagen van de tarieven van de 0900-nummers. En vluchtelingen met de juiste papieren. Moeten sneller arts kunnen worden in Nederland. Vindt minister Schippers van Volksgezondheid. Eerst nu het NOS-journaal. Hier is Mark Visser. Ongeveer 30.000 huishoudens en bemiddelingsbureaus worden de komende anderhalf jaar doorgelicht in een strijd tegen fraude met persoonsgebonden budgetten, de PGB's. Strengere controle werd in december al aangekondigd door staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid. Die vermoedt dat er voor tientallen miljoenen wordt gesjoemeld met de PGB's. PGB geeft mensen de mogelijkheid om zelf zorg in te kopen, maar de regeling blijkt fraudegevoelig. Tot nu toe wordt slechts 5% van de persoonsgebonden budgetten gecontroleerd.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 De openbare aanklager in het onderzoek naar de moord op de Pakistanse ex-premier Benazir Bhutto is doodgeschoten. Motorrijders openden in het Alhamabad het vuur waarbij hij door verschillende kogels werd getroffen. De aanklager overleed later in een ziekenhuis. De schutters zijn ontkomen. Al-Premier Bhutto werd in 2007 vermoord tijdens het presidentschap van Musharraf. Correspondent Lucas Waagmeester over de moord op de aanklager.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 Een aantal Limburgse koffieshops wil, net als 13 collega's in Maastricht, zondag wiet gaan verkopen aan buitenlanders. Zonder meer in Roermond, Sittard en Venraai openen koffieshops zondag hun deuren. Aanleiding is de recente gerechtelijke uitspraak. Daarin staat dat burgemeester Hoes van Maastricht een koffieshop die wiet aan buitenlanders verkocht niet had mogen sluiten. Volgens de rechter ging Hoes te ver, maar hij is het er namelijk niet eens en zal blijven ingrijpen. De twee daders van de aanslag op de marathon in Boston waren eigenlijk van plan om een aanslag te plegen op 4 juli, de Amerikaanse nationale feestdag. Dat heeft hoofdverdachte Johar Tsarnaev gezegd. De aanslag werd maanden vervroegd, omdat de zelfgemaakte bom eerder klaar was dan gepland, vertelde hij. Bij de aanslag op de marathon vielen op 15 april drie doden en meer dan 260 mensen raakten gewond. In Helmond is een man levend verbrand bij een voormalige houthandel. Een getuige hoorde een knal en zag daarna een flinke steekvlam. Hij alarmeerde de brandweer die de man in brand zag staan. Toen we gingen kijken toen bleek niet de houthandel in de brand te staan... maar bleek dat er een man in brand stond. En uh, vermoedelijk heeft die man uh, geprobeerd om ko uh, koper weg te nemen bij het, uh, bij het pand. Uh, heeft daarbij kortsluiting veroorzaakt en uh, dat is de man fataal geworden.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 De weer dan, geregeld zon, maar in het zuidoosten en oosten ook kans op een bui. Het wordt 15 tot 20 graden. bij de ANWB, Erwin Hart. Ik heb twee files op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Tussen Knoop het Zaandam en Knoop het Koenplein nog steeds twee kilometer file. Daar in de buurt op de A9 Alkmaar richting Amsterveen. Tussen Knoop het Raasdorp en Knoop het Badhoevedorp staat drie kilometer. En over coffeeshops en Limburgse burgemeesters hoort u meer over 1 minuut 40.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 Het gaat niet zo goed met Air France KLM. Luchtvaartmaatschappij lijkt een flink voorzies. André Meidema heeft zo de exacte cijfers. En shops in Limburg gaan zondag open voor drugstoeristen. Burgemeester Onne van Maastricht vindt dat maar niks. Dit is een regelrechte provocatie natuurlijk van de regelgeving die we in Nederland hebben. En hij is niet de enige. Het plan van 13 coffeeshops in Maastricht om zondag wiet aan buitenlanders te verkopen... krijgt navolging in andere Limburgse coffeeshops. Onder meer in Roermond, Sittard en Venraai gaan ook coffeeshops zondag open voor drugstoeristen. Peter Hendricks, eigenaar van twee coffeeshops in Sittard en twee in Venraai, is één van hen rechter heeft het uh, in de praktijk mogelijk gemaakt om uh, uh, het, uh, de, de buitenlanders weer binnen te laten uh, door aan te geven dat uh, in Maastricht uh, niet goed gemotiveerd is waarom uh, op een het criterium gesloten is.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 door de minister en door mij verboden is. En hoe staat er niet alleen voor. Uh, alle acht aan coffeeshops gemeenten, coffeeshops gemeenten in Limburg... Uh, die blijven de, daar blijven de gemeenten de wetgeving handhaven. Burgemeester Schraak Cox van de gemeente Sittard-Geleen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat geldt dus ook voor u? Ja, dat klopt. Hoe gaat u dat dan doen? Nou, we doen het zoals we de achterliggende periode de hele tijd al gedaan hebben. Wij gaan eerst constateren of er overlast in de omgeving aanwezig is van of uit de coffeeshops. Mocht dat het geval zijn, dan zullen wij optreden. Maar dan laat u het afhangen van de overlast. Als ze wiet verkopen aan buitenlandse toeristen, dan zijn ze toch in overtreding? Zo hebben wij het de afgelopen periode ook uh, gehanteerd. Uh, we hebben gezegd overigens in dat Geleen dat de Wietpas niet het eerste is waar wij aan gedacht zouden hebben. Wat we zouden in moet, moeten invoeren. Overlast moet, uh, moeten we tegengaan. En uh, uh, wij hebben moeten constateren in de achterliggende periode dat het dat Geleen die overlast uh, toch uh, niet tot een minimum, maar het overlast beperkt is gebleven. Zeker in vergelijking met Maastricht. Ja, maar ik vraag het toch nog een keer. Dus het, het, puur tegen het Wiet verkopen aan de toeristen, daar zult u niet tegen optreden? Wij zullen nogmaals bekijken, wij zullen de bed handhaven, die hebben we ook nodig. We hebben met z'n allen in Limburg hebben we het i-criterium ook gehandhaafd, hebben we ook ingevoerd. En we hebben gezegd, uh, Maastricht heeft het grootste probleem, daar zetten we de aankomende periode flink op in. Mocht het zo zijn dat het een uitwaaiers-effect heeft, een waterbed-effect heeft richting Sittert-Geleen in mijn gemeente, dan zullen wij op dezelfde wijze optreden als Maastricht dat doet. De acht koffieshopgemeenten in Limburg, daar maakt de gemeente ook deel van uit, maar, uit, die hebben recent een brief aan de minister geschreven. Wat heeft u gevraagd aan op? Nou, we hebben geconstateerd dat uh, datgene wat, uh, wat hij verwachtte van de invoering van de Bietpas, dat dat uh, toch tot een groot aantal problemen heeft geleid. Uh, het illegale circuit en ook de overlast uh, blijft uh, gewoon bestaan. Zeker in een aantal gemeentes, waaronder uh, Maastricht, Romont, Vendrij heb ik uh, nadrukkelijk begrepen uit overleg. En we hebben gezegd dat we daar uh, op een hem hulp verwachten. Uitgeen hij ook altijd heeft toegezegd. Uh, extra politie. En dat we gewoon ook met elkaar moeten zorgen dragen dat uh, onze inwoners geen last hebben van het feit dat de activiteiten op straat plaatsen die wij uh, niet uh, wensen. Hm. Maar u vraagt dus niet aan hem of u het systeem met de wietpas nog eens herziet? Uh, is uh, In het hele debat tot nu toe hebben een aantal burgemeesters in, in Limburg gezegd van uh, wij uh, uh, begrijpen dat vanuit Maastricht nogmaals dat die uh, dat de invoering in noodzakelijk geacht werd. Wij, uh, gezien de lege van ons, we ons daarbij, sluiten we ons daarbij aan. Maar vervolgens hebben we gezegd van nou we willen wel op termijn bekijken wat voor effecten dat het heeft voor, uh, voor de buitenwereld. We hebben vorig jaar geconstateerd dat het illegale circuit in onze gemeente ook toenam. Dat door extra politieinzet hebben we dat terug kunnen dringen. En wij en het zal in de aankomende weken vanwege de weersontwikkelingen zal dat waarschijnlijk toenemen. Wij constateren doodgewoon dat we dag in dag uit actief moeten zijn. En dat als de Wietpas leidt tot een grotere overlast, dat we dan nadrukkelijk ook hem zullen vragen aanvullende maatregelen te nemen. Ja, dus u vindt eigenlijk dat het niet werkt op het ogenblik? Uh, wij zijn in ieder geval niet zo enthousiast over de invoering van de Wietpas oh. en datgene wat we in, in, bij ons op de straat daarvan merken. U zegt het voorzichtig, meneer Cox. Ja, nou ik ben bij de invoering betrokken geweest omdat wij de pilot, uh, pilotprovincie waren uh, hier in Limburg. Limburg. Uh, ik constateer dat, uh, dat de minister in ieder geval niet standvastig genoemd kan worden voor wat betreft het beleid uh, als je kijkt naar het heel Nederland. En dat maakt natuurlijk voor elke burgemeester, maar ook voor elke inwoner, maakt het verstrekt onduidelijk wat we nou in Nederland met op dit terrein willen. Ik denk dat we de achterkant en de voorkant moeten regelen. En wat dat betreft dat, dat wij ervoor moeten zorgen dragen en daar zal onze energie, zeker ook voor wat betreft de inzet van de politie, zijn, dat we de aankomende periode, zeker de hennepontages die wij op vele plekken in onze gemeente tegenkomen, dat we die met uh, alle menskracht die we hebben moeten proberen uit te pannen. Ja. En daar zal onze eerste energie naar uitgaan. Daar ligt dus uw prioriteit. En u gaat handhaven uh, komend weekend. Schaak koks we. de gemeester Goed. van de gemeente Sittard-Geleen. Hartelijk dank. dank. Goedemorgen. Luchtvaartmaatschappij Air France KLM leed in het eerste kwartaal een fors verlies van meer dan 600 miljoen euro. Ik noem redacteur André Meijnenma. Uh, André, um, toch nog wel een beetje verrassing of zat dit er wel in? Nou nee hoor, want Frans KLM zit al kwartalen lang in zwaar weer. Misschien wil je zeggen de laatste anderhalf, twee jaar al. Over heel 2012, bijvoorbeeld vorig jaar, met een verlies geleden van 1,2 miljard. En nu dus zomaar eventjes in één kwartaal 630 miljoen euro verlies maken. Is natuurlijk heel fors. Ook groter eigenlijk dan analisten hadden verwacht. Ja. En ook de omzet viel wat lager uit dan men had verwacht. Uh, is traditioneel wel een, een lastig kwartaal, zeggen ze bij KLM. Hè, want het is na de kerst en voor. Voor de vakantieperiode. Maar eh, KLM is natuurlijk al wat tijden bezig om het om tijd te proberen te keren. door allerlei bezuinigings- en kostenbesparingsprogramma's. Transform 2015 wordt dat genoemd. Duizenden banen worden geschrapt bij Air France en ook bij KLM verdwijnen er banen. Dus men is eh, druk bezig proberen de dijk te verhogen en het water buiten te houden. Maar dit staat wat diep onder water nu. 630 miljoen euro verlies. Ja, dat is veel. En meer dus dan verwacht was. Uh, is het toch de economische crisis? Minder zaken en reizen? Ja, vooral dat. Ook de economie. De recessie in Europa met name natuurlijk. Die de zwaar inhakt voor de op één na grootste luchtvaartmaatschappij van Europa. Maar ook last van verzwakking natuurlijk van de economie die ze ook zien en constateren in de Verenigde Staten en in Azië, in China. Dat alles met elkaar zorgt natuurlijk voor minder vraag aan de vrachtkant. Minder productie. Want er is minder vraag op de markt. En dus hoeft er ook minder vervoer te worden. Bovendien zeggen bedrijven, wij gaan ook op kosten besparen dus als wij goedkoper kunnen vervoeren dan via eh, het vliegtuig, dan doen we dat. Dus daar valt ook, eh, lekt ook eh, omzet weg. En dat zorgt ook weer voor overcapaciteit, niet alleen bij Air France KLM maar ook bij de andere luchtvaartmaatschappijen. Dus ook de, de, de prijzen worden gedrukt. Eh, er zijn te veel vliegtuigen voor te weinig vracht lichtpuntje is misschien wel dat wat, iets wat meer passagiers worden vervoerd, eh, hoewel het ook altijd lastig blijft in tijden van crisis en je hebt altijd last van prijsvechters. Meevallend is ook nog bij Air France klm in de cijfers van, eh, van vandaag dat de brandstofkosten iets lager uitvielen door hogere kerosineprijzen, toch iets lager, want ze hebben dat afgedekt verzekerd, zeg maar, via allerlei brandstofcontracten, waardoor je je indekt tegen eh, hogere prijzen. Nou, dat heeft iets opgeleverd waarmee dus de, de, het verlies nog iets werd teruggedrongen, maar daar hebben ze het voorbije jaar al heel veel last gehad van die kerosine, want dat was vorig jaar zeg maar een kostenpost van eventjes opgeteld 7,3 miljard euro aan brandstof. Nou. Ja. André, dingen dus. ja, je zit op de economie redactie met de bus koersen voor je neus. Wat doet het aandeel? Eh, niet goed, want het aandeel is fors lager geopend. tot zowel de bus van Parijs als bij ons hier in Amsterdam is de verlies van 4,5% op dit moment een verlies van 3 ruim 3,5% voor het aandeel Air France-KLM. Beleggers zijn teleurgesteld. André mijne maar over de slechte cijfers. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10 en s middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 journaal. Ook goed nieuws vanochtend voor consumenten. Want bellen na 0900-nummers wordt flink voordeliger. Bedrijven mogen voor helpdesk-telefoontjes straks nog maximaal 1 euro per gesprek aan extra kosten vragen. Naast de reguliere beltarieven natuurlijk. Sybren Visser van de Consumentenbond, goedemorgen. Goedemorgen. Consumentenbond voert al jaren actie tegen die dure 0,900 nummers. Is dit uh, goed nieuws genoeg? Uh, het is een stap in de goede richting. Wij uh, horen vaak van consumenten dat ze lang wachten... voor dure klantenservice, dat het een grote ergernis is. Helemaal als je daar dan vervolgens ook nog eens uh, ontoereikend wordt geholpen... Um, Aardig om te melden in dit kader is dat wij niet zo lang geleden hebben getest... hoe het nou zit met de kwaliteit van de klantenservice van banken. Uh, en daar kwam uit dat als je belde met de klantenservice van je bank... dat je dan uh, ja. in een derde van de gevallen een verkeerd antwoord meekreeg. Dus dan heb je nog steeds het antwoord waar je niet goed mee geholpen bent. Uh, maar het is al lang fijn dat je er minder lang voor hoeft te wachten. En dat de, uh, kost, als je er minder lang voor hoeft te wachten... en dat de kosten van die telefoonnummers omlaag gaan. Ja, dat zegt u nou, minder lang wachten. Maar het mag dan nu per minuut goedkoper worden. Maar voor hetzelfde geld laten ze je nu langer wachten om dan toch nog dat geld binnen te halen. Nou, zoals ik de regeling begrijp... is dat er uh, naast de gewone belkosten... dus daar zal een bedrijf niet zoveel winst op maken... nog maar maximaal 1 euro extra berekend mag oh, per worden. Gesprek. En dan... Het gaat per, per gesprek, niet per minuut. Nee. Precies. Aha. En op dat moment is het voor een bedrijf dus ook niet winstgevend... om consumenten lang aan de lijn te houden. Ja, en u heeft ook al eerder uh, consumenten laten weten... dat je die dure nummers wel kunt omzeilen. Ja, precies. Hoe kan dat? Nou, wij hebben bij ons op de website een lijst gemaakt... met uh, veel voorkomende bedrijven uh, uh, waar mensen uh, van willen weten... hoe kan ik om dat 0900-nummer heen. En dan gaat het om banken of verzekeraars of reisbureaus. En daar uh, hebben we dan de 0900-nummers genoteerd... en de goedkope variant erbij. Want heel veel van die callcenters zijn uiteindelijk toch gewoon aangesloten... op een, uh, op een landlijn, een normale telefoonlijn. Uh, en daarvan is het mogelijk om de goedkope variant te achterhalen. En die kun je dan dus ook bellen. En dat scheelt aanzienlijk in de kosten voorlopig. Deze nieuwe regeling gaat vanaf juli starten, wordt die van kracht. De regeling van minister Kam van Economische Zaken. Hoe is het op het ogenblik, waar, hoeveel zou je kunnen betalen... voor zo'n servicenummer? Uh, die servicenummers die lopen erg uiteen. En je, We weten dat uh, verschillende aanbieders uh, ook al weten... dat dit een probleem is. Dus de kosten voor het bellen naar deze 0900-nummers... die zijn al wel aan het dalen. Maar er zijn nog steeds voorbeelden bekend... van uh, waar je zo'n 1,30 euro per, uh, per minuut moet betalen... Zo. En daar, dat kan oplopen tot uh, behoorlijke bedragen. Dat is natuurlijk heel vervelend aan het eind van de maand... als je de telefoonrekening krijgt. Goed, maar dat moet voorbij zijn. Vanaf juli dus, uh, Sibre Visser van de Consumentenbond. Hartelijk dank. Verkeersinformatie, alles is uh, weer opgelost. Geen files meer, goede reis. Lopen in Frankrijk op? Dat was niet helemaal goed. We zouden Chris Isaac gaan horen. Jazeker, daar is hij al met zijn karakteristieke gitaargeluid. Wicked Game. Tochtens van 6 tot half 10, het NOS Radio 1 Journaal. 10 voor 10. Mark Robin Visser is in Den Helder in de haven van de marine. Daar is ze morgen speciale herdenking voor de gevallenen van de onderzeedienst. En Mark Robin maakt van de gelegenheid gebruik om aan boord te gaan. Van zijn er, ja. let op, zijn er majesteits, Dolfijn. Ja, zijn er majesteit. We moeten al die oude Nederlandse naamvallen moeten we weer uit de kast halen. Hè? Want uh, ze moeten er hier in Den Helder ook nog gaan wennen, hoor. Want het is toch steeds haar majesteit. Oh nee, zijn er majesteit. Ik zie uh, verderop de walrus. De zijn er majesteits walrus. Komt er komen enorme zwarte wolken komen er vanaf. Want ze zijn met de dieselmotor uh, bezig. En ik ga nu de dolfijn op. Hier wordt ook gewerkt. Ja, want de normale bedrijvigheden gaan natuurlijk gewoon door. Terwijl hier die speciale herdenking voor morgen uh, voorbereid wordt. Stuivenberg. Goedemorgen. In de houding. Wat is uw functie eigenlijk hier aan boord? Uh, ik ben de jongste officier technische dienst aan boord. Aha. Wat zijn jullie aan het doen? Ik zag net een jongen uh, heel ambachtelijk met een aansteker een stuk nijlontouw uh, aan elkaar uh, frutsen. Ja, we zijn eigenlijk aan het voorbereiden voor de volgende reis. Ah. Uh, en er, moet, ja, er zijn voor alle, allerlei dingen die moeten gebeuren. Waar gaan jullie heen? Of is dat uh... geheim? Kijk eventjes naar de, naar de officier. Het gaat een vingertje omhoog. Nou, dat is operationele informatie, daar doen we hier Mogen in de mededeling niet... over. Jullie gaan op reis? We gaan op reis. Wordt het een lange reis of is het een korte reis? De komende periode gaan de boten vooral uh, opwerken. Dus, okay. dus dat is oefenen voor, voor langere reizen. Uh, gereed maken voor langere reizen. Ja. Ja, ja, ja, heel goed. Ja. Ja, je weegt je, weeg, je woorden, heel verstandig. We hebben, er zijn vier uh, onderzeeërs. Hè? Nederland heeft nog vier, ik loop even naar de overste. Vier zijn er nog in ja, dienst. We hebben vier uh, diesel-elektrische onderzeeboten. Ja, en die zijn uh, die, allemaal hetzelfde? Allemaal uh, dezelfde uh, onderzeeboten, ja. ja. ja. Nou, er staat nu nog van alles open, uh, Stuyvenberg, uh, Vertel eens even, dit is een luik, daar hadden we het net over. Dat is een soort uh, ontsnappings... Uh... Ja. ja, dat is onze deadlike, het du uh, dual escape tower. Ja. Uh, Mochten er om wat voor reden dan ook wij moeten ontsnappen uit de onderzeeboot... dan hebben wij twee uh, ontsnappingsluiken. Aan de voorkant uh, de single escape tower, daar kan één persoon ontsnappen. En hier kunnen twee personen tegelijkertijd ontsnappen. Hoeveel zitten er nou in zo'n boot in, in bedrijf? Hoeveel personen? Ja, hoeveel personen? Uh, ongeveer 55 ja. tot 57 procent. Dus in een noodsituatie, ja, het is natuurlijk gewoon een death trap, een onderzeeër toch eigenlijk? Ja, een het is misschien oneerbiedig dat ik dat zo zeg. Maar. Oneerbiedig heeft men het dan wel vaak over een rioolpijp waar je in zit, ja. maar het is gewoon zeg maar een, een groot drukvat waar je in opgesloten ja. zit, uh, afgesloten van de buitenwereld. Ja. Ja. Vindt u dat nou niet eng om daarin te moeten werken? Nou, het is vooral een uitdaging. Kijk, voor mij als technisch officier is het heel interessant om daarmee te werken. Ja? En ervoor te zorgen dat het ook echt werkt. Ja. Ja. Nou staat er hier aan de kade een monument. Hè? Dat, dat loop je Iedere dag als je werkt loop je ja. daar langs. Ja. Het, het monument ten nagedachte is aan alle gevallenen uh, die, in die voor de onderzeedienst uh, werkten. 295 in totaal in de Tweede Wereldoorlog. Denk je daar wel eens aan? Uh, nou, je staat er niet elke dag bij stil, moet ik zeggen. Maar ja, natuurlijk je loopt elke dag langs en dat maakt elke dag wel indruk. Ja. Uh, het zijn mannen die hetzelfde werk hebben gedaan ja. als wat jij nu doet. Uh, en die daar hun leven voor hebben gegeven. En dat is ja, best wel indrukwekkend. Ja. Uh, het waren onderzeeërs, uh, maar met het woord heb ik begrepen... het woord onderzee houdt de vergelijking ongeveer op, hè? Ja, dat is wel zo. Het ja. Ja. Ja. is natuurlijk, uh, de is het natuurlijk toch een stuk luxer en uh, aantrekkelijker om op te varen. Daar werd vroeger natuurlijk toch wat uh, benauwder en... Ja, maar het is toch ook zo dat vroeger die onderzeeërs meer eigenlijk meer boven water dan onderwater? Ja, vroeger voeren de onderzeeboten toen duikboten boven water en gingen dan eh, kortstondig onderwater voor de aanval. Nu is het zo dat eh, de onderzeeboten onder water vaart en alleen maar tijdens eh, de transit naar een bepaald gebied ja. boven water vaart. Ja. Maar ook dan toch Nog zoveel mogelijk onderwater. Ja. ja. Nou, duikboot inderdaad, zo heette dat dus ja. vroeger. Ja. Er is een verschil tussen een duikboot en een. Dit is een echte onderzeeër. Dit is een echte onderzeeboot, ja. ja. En hoe lang ben je dan zo. Als je dan zo op zo'n. Dan ben je weken onder water, of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, dan kun je weken onder water zijn, ja. Ja. Als sardinetjes in een ton. Nou, dat zou ik niet <lacht> nee. zeggen. Het is, het is heel mooi. Ja? Ja. Ik kijk even naar beneden, want je kunt hier gewoon natuurlijk inkijken. Er komt de heerlijke olieluchten van de machinekamer komen hier naar boven. Ja, klopt. Als je dan aan de wal bent, dan mis je dat misschien ook een beetje of niet? Nou, ik zou nu wel graag weer varen, ja. Ja? ja. ja, zeker. Nou, maar u mag toch binnenkort weer? We mogen binnenkort weer. <laughs> ja. heeft, u geen, heeft u nog tijd voor de herdenking morgen, of niet? Ik, uh, ik sta er morgen bij, ja. ja. ja? ja. ja. ja. Oké. Okay. Ik wens jullie allemaal een goede dag. En fijn uh, dat ik hier eventjes uh, aan dek mocht komen. Ja, graag gedaan. De... Ik wens jullie een goede herdenking morgen... bij het speciale monument voor, uh, van de onderzeedienst hier in Den Helder. Groeten uit Den Helder. Vanaf de zijn er majesteits dolfijn onderzeeboot, Marco B. Visser, was daar. Vluchtelingen die in eigen land als arts werkten... kunnen in Nederland vaak niet aan de slag. Minister Schippers van Volksgezondheid laat nu onderzoeken waarop zij stuk lopen. Minister komt met het onderzoek in reactie op berekeningen van Paul Herfs, onderzoeker van de Universiteit Utrecht. En die is nu aan de telefoon. Meneer Herfs, goedemorgen. Goedemorgen, meneer. Waarop gaat het volgens u mis? Nou, het gaat om een aantal punten mis... Um... Een van de dingen is dat er uh, een weinig adequate voorbereiding in Nederland uh, geboden wordt. Waardoor mensen aan een assessmentprocedure, een soort evaluatieprocedure worden blootgesteld. Waarop ze zich moeilijk hebben kunnen voorbereiden. Mm -hmm. En het is alsof je kinderen die niet kunnen zwemmen in het diepe gooit. En vervolgens stel je dan vast dat ze het niet, uh, dat ze niet redden. Nee, dat ze het niet kunnen. En, en kunt u iets, iets concreter worden? Hoe, hoe, hoe ziet, ziet zo'n proever dan uit? Um, die assessmentprocedure bestaat uit twee onderdelen. De eerste procedure bestaat uit een algemene kennis- en vaardighedentest. Dan worden mensen getest op de kennis van de Nederlandse taal en het Engels... en op de kennis van de Nederlandse volksgezondheid. Ja, daar gaat het natuurlijk gelijk al mee. want dat, ja, wij, dat, ken, mee. dat kennen ze natuurlijk nog niet. Dat kennen ze onvoldoende. En dan komen ze bij een examen en dan, dan zakken ze voor dat examen. En uh, dan kunnen ze dus ook niet door naar het tweede deel van die procedure... En dat is de medische kennis- en vaardigheden-test. Ja. En, en het maar... zegt, dat eerste deel zegt alvast helemaal niets over je kwaliteit als arts? Helemaal niets, nee. nee. Hm. Het, gaat, het gaat puur om het Nederlands. En da daar zakken de meeste mensen op. Nederlands. En vervolgens stel men dan vast van... ja, uh, je Nederlands is niet goed genoeg. Kom nog maar een keer terug. Ja. En dan zegt u dat tweede deel, um, want dat zou relevanter dan kunnen zijn... Hè? want dan kijk je echt op je medische kwaliteiten. Ja. Hoe is het, als mensen die wel uh, daar wel terechtkomen, halen ze hem dan? Ja, eigenlijk kun je niet zakken voor de medische, uh, medische test. Als je die hebt uh, gedaan, dan kunnen er diverse uitkomsten uitrollen. Uh, de eerste uitkomst is dat je uh, een half jaar zou moeten studeren. De tweede is dat je een jaar moet studeren... En je kunt ook nog een, een dat je drie jaar moet studeren aan een medische faculteit. Ja. Nou, de mensen die doorkomen, die krijgen dan een beschikking van het ministerie van VWS waarin staat, u moet nog twee jaar studeren aan een medische faculteit. Ja. En met die brief kunnen ze dan aan een van de acht medische faculteiten. Ze schrijven zich daarin. En na twee jaar kunnen ze dan klaar zijn met een medische studie in Nederland. Ja. Met, met de huidige toelatingseisen, wordt er veel kennis weggegooid? Ja, ik heb berekend uh, met de gegevens die ik van minister Schippers heb gekregen... dat wij uiteindelijk 15% van de buitenlandse artsen die uh, vragen om erkenning van hun uh, diploma... dat we slechts 15% overhouden. Ja, en dat zou veel meer kunnen zijn. Dat zou veel meer kunnen zijn. Ja. En die, ja. mensen, die mensen hebben we ook nodig? Er is plaats voor in Nederland? Er is plaats voor, ja. Denk u alleen maar aan de oudere geneeskunde. Ik bedoel, dat zijn toch specialisme waar heel veel Nederlandse uh, medische studenten uh, niet echt warm voor lopen. Dat zou, dat zou een hele goede bestemming kunnen zijn voor, uh, voor buitenlandse artsen. En, uh, ik ja. weet ook een aantal mensen die dat gedaan hebben en die daar heel goed uh, terecht zijn gekomen. Maar meneer Herfstund, is het natuurlijk wel van belang dat je ook Nederlands spreekt? Maar natuurlijk, dat ontkennen we ook helemaal niet. Alleen, ik zeg, je, men, je, je moet de mensen voorbereiden. Hè? Als je mensen een goede training geeft en vervolgens toetst of ze inderdaad voldoen aan de, aan de taaleisen, dan moeten ze het groene licht krijgen. Ja. Maar zonder training lopen er een hele hoop mensen stuk. Juist, en u zegt, en... nu zijn ze bij voorbaat bijna al kansloos. Bijna, ja. ja. Paul Herfs, onderzoeker van de Universiteit Utrecht. Hartelijk dank voor uw uitleg. wel. En een goede morgen. Ja. Het is half tien, einde van dit NOS Radio 1-journaal. Sven Kokkelman gaat dat overnemen op Radio 1. Sven, goedemorgen. Marcel, goedemorgen. Wat ga je doen? Artsen geven steeds meer patiënten een zwaardere indicatie... dan uh, strikt noodzakelijk nodig is. En omzeilen op die manier de bezuinigingen. Daardoor krijgen patiënten meer vergoeding bijvoorbeeld... en ja? zorg die ze anders zelf zouden moeten betalen. Een beetje zo'n WHO-syndroom. Exact. <laughs> uh, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant... en de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie vondst de wenkbrauwen. Want dit kan niet de bedoeling zijn, zeggen ze zometeen. En nog veel meer bij de Cairo. Maar nu eerst. Dit is radio 1. Het NOS journaal, Hier is Mark Visser. In de strijd tegen fraude met het persoonsgebonden budget. worden de komende anderhalf jaar. zo'n 30.000 huishoudens- en bemiddelingsbureaus gecontroleerd. Staatssecretaris Van Rijn had de extra controles eind vorig jaar al aangekondigd. omdat er wordt vermoed dat er voor tientallen miljoenen. met PGB's wordt gesjoemeld. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad is een belangrijke aanklager door onbekende doodgeschoten. Hij leidde onder meer het onderzoek naar de moord op oud-premier Bhutto in 2007. In die zaak wordt oud-president Musharraf formeel beschuldigd van betrokkenheid. Air France KLM heeft in het eerste kwartaal een netto verlies geleden van 630 miljoen. Bijna twee keer zoveel als het verlies in dezelfde periode vorig jaar. Vooral de vrachtdivisie heeft nog veel last van de economische malaise.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 KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Bezuinigingen op langdurige zorg werken naar Rusland test een nieuwe generatie Kalashnikovs. Scheidsrechter bij het vrouwenvoetbal met de dood bedreigd. en het ochtendhumeur van Neil Gunjerli. Het is bijna 2 over half 10. Dit is de KRO. Hier is Goedemorgen, Nederland. Tessa Hoogvliet is vanochtend in Schellingwoude. Bij een boze volksteinhouder die bang is dat ze van Europa... straks niet meer zelf mag bepalen wat ze verbouwt. Twitter met me mee, het S. Kokkelman. En reacties en vragen kunt u ook kwijt via goedemorgennederland. Bezuinigingen dames en heren op de langdurige zorg werken averechts en dat komt doordat artsen patiënten eerder een zwaarde indicatie geven... zodat die in aanmerking komen voor, bepaalde, voor betaalde, langdurige zorg. Blijkt allemaal uit onderzoek van de Volkskrant. Wilna Wind, directeur van de patiëntenfederatie NPCF. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u daarvan? Nou, ik zou niet onmiddellijk de conclusie uh, trekken. Kijk, het is natuurlijk ook zo. Mensen blijven steeds langer thuis wonen. En op het moment dat ze dan uh, zorg nodig hebben of naar een uh, verpleeghuis gaan... Ja, dan zijn ze ouder geworden, hebben ze uh, misschien ook wat meer aandoeningen en zwaardere zorg nodig. Ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is, hoor, in dit verhaal. Ja, er staat ouderen, chronisch zieken en gehandicapten zijn in de afgelopen drie jaar veel vaker in aanmerking gekomen... voor intensieve en dure zorg in een verzorgings- of verpleeghuis dan in de periode daarvoor. Hierdoor zijn de kosten van de wet waarin de langdurige zorg is geregeld, de AWBZ, explosief gestegen. Ja, nou, dat laatste is absoluut waar, dat weten we allemaal. Uh, maar... Uh, de situatie waarin mensen later naar het verpleeghuis gaan... of later uh, zorg nodig hebben... omdat ze langer thuis blijven wonen... dat zal ook zeker een deel van de verklaring zijn. Ja, maar een andere verklaring die wordt gegeven is dat uh, artsen... eerder een zware indicatie afgeven... vanwege het feit dat die mensen dan de kosten vergoed krijgen... en als het een minder zware indicatie is, niet meer. Ja, nou ja het zegt natuurlijk iets over de problematieken. Mensen uh, hebben zorg nodig. Uh, ja, en... Er wordt toch een manier gevonden om die zorg wel uh, te geven. Kijk, het systeem van indicatiestelling, wat er nu is, dat is heel erg een papieren systeem. Dat verandert straks in de nieuwe plannen van het uh, kabinet. Dan wordt het meer kijken naar uh, wat hebben mensen nodig. De bedoeling is dat er meer individueel met mensen gesproken wordt. Maar we zullen dan absoluut een nieuw probleem krijgen... Want de vraag is of alle gemeenten die dat werk moeten gaan doen... Uh, daar klaar voor zijn. Nou, ja. wij maken ons daar hele grote zorgen over. Ja, maar even terug naar die artsen. Die moeten toch gewoon objectief beoordelen... Uh, dus een diagnose stellen... en niet een zwaardere indicatie geven als dat niet nodig is? Dat ben ik helemaal met u eens. Maar de vraag is of artsen uh, een te zware uh, indicatie afgeven... of dat die mensen die zorg echt nodig hebben. En met dit systeem, wat toch heel erg vanaf papier gaat... vanaf formulieren gaat... Uh, denk ik dat je heel voorzichtig moet zijn met het trekken van conclusies. Ja, maar goed, um, het feit is wel dat die kosten de pan uitreizen, dus dat de bezuinigingsmaatregel niet werkt. Nee, dat ben ik met u eens. En het He, kan toch het ook niet laatst... zo zijn dat plotseling met het aantreden van het, het kabinet... opeens een hele groep uh, uh, extra zware zorg nodig heeft gekregen? Nee, hoor, we zien met z'n allen dat die kosten uh, enorm toenemen... Uh, daar moet ook absoluut wat aan gedaan worden, anders wordt het gewoon niet, uh, niet houdbaar. Dat zou echt een probleem zijn. Ja, dus kun je van artsen verwachten dat ze meewerken aan het houden van die kosten. En als nou blijkt, blijkend zit artikel uit de Volkskrant, dat ze dat niet doen... sterker nog, dat ze de maatregelen proberen te omzeilen, dan? Nou, of dat er te weinig zorg beschikbaar is voor mensen, dat kan natuurlijk ook. Kijk, mensen moeten langer thuis blijven wonen. Mensen willen langer thuis blijven wonen. Maar het is natuurlijk wel zo dat je dan ook zorg nodig hebt om thuis te kunnen blijven wonen... Dus ik denk dat er echt een verzameling van verklaringen is die te maken heeft met het feit dat mensen uh, ouder worden. Die te maken heeft met een systeem wat erg vanaf formulieren en papier gaat. Ja. Uh, dat systeem gaat straks veranderen. Ja. Dan moeten mensen naar loketten bij de gemeente. Die worden geacht dat beter te kunnen. Maar we moeten wel constateren dat de gemeenten daar nog absoluut uh, niet op zijn ingesteld. Maar zijn we in drie jaar tijd uh, zoveel zieker geworden dat, uh, dat, dat je dan in drie jaar tijd een enorme stijging van de zwaardere gevallen hebt gekregen? ik niet willen zeggen. Maar het is nou, dat wel... blijkt namelijk wel uit de cijfers. Namelijk cijfers van het college voor zorgverzekeringen. Aantal patiënten met een geringe zorgbehoefte... ik citeer de volkskant, is fors gedaald... in de periode 2009-2012... met geringe zorgbehoeften. Dus de lichte gevallen. Ja. Aantal aanvragen voor zwaardere zorg... ging omhoog met 50 procent... naar 118.000. Ja, het heeft voor een deel te maken... met de systematiek. Het heeft ook absoluut... voor een deel te maken met dat mensen langer thuis blijven wonen en op een gegeven moment dus aan zorg aanvragen. en dan meer zorg nodig hebben dan in een eerder stadium. Maar 50% stijging in drie jaar tijd, dat is toch niet wat je elke dag ziet, of wel? Nee, het zegt absoluut iets over de systematiek, dat ben ik met u eens. Ja, of over misschien mogelijk misbruik van de regeling. Nou, dat zou, uh, dat zou kunnen, maar ik zou heel voorzichtig zijn... met het trekken van die conclusie. Uh, het is absoluut niet uh, aantoonbaar... En ik denk dat de systematiek waarop het nu gebeurt, veel administratief, veel met formulieren, er wordt weinig gekeken naar mensen, ja, dat daar toch echt het grootste probleem zit. Wat moet er wat u betreft gebeuren nu? Ik denk dat uh, de andere manier van indicatiestelling heel belangrijk is. Dat zit in de kabinetsplannen. Ik denk dat dat een goede ontwikkeling is. Meer kijken naar wat hebben mensen nodig in een bepaalde situatie. Wat kunnen we dan collectief regelen? Wat moeten we uh, zelf regelen? Uh, dus dat zou op zich prima moeten kunnen werken. De grote zorg is dat de mensen die dat moeten doen, de gemeente, daar nog absoluut niet op ingesteld zijn. En daar zit mijn grootste zorg. Maar de zorg is niet dat te veel mensen een beroep doen op een regeling die daarmee te duur wordt? Uh, nou, nee, dat kun, je zo, uh, dat kun je zo niet zeggen. Er moet volstrekt helder zijn wat collectief betaald wordt. Er moet ook volstrekt duidelijk zijn wat je zelf moet betalen, wat je zelf moet kunnen doen... En dan moet er op een passende manier gezegd worden... nou, dan gaan we dat collectief betalen, dat moeten mensen zelf betalen. Maar die keuze is gemaakt, nee. mevrouw Wint, door het kabinet. En het kabinet wil ook de kosten van de ABBZ Echt? omlaag brengen. Nou ja. blijkt uit deze cijfers dat die kosten zijn gestegen. Althans, voor de langdurige zorg. Ja. En dat is de meest kostbare zorg. Die zijn zelfs explosief gestegen. Maar. Met andere woorden, bezuinigingsoperatie op de ABBZ... zal vermoedelijk niet worden gehaald. Dat, dat die ja, dus? En ik denk dat er heel veel mensen tussen de wal en het schip gaan vallen. Omdat er een nieuwe systematiek ontworpen wordt. Ja. Maar voordat die ook in de praktijk werkt, nou daar is heel wat voor nodig. En zover zijn we niet op korte termijn. Wilna Wint, directeur van de Patiëntenfederatie NPCF. Ik dank u zeer. Dag graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Het medicijn minocycline heeft als bijwerking dat mannen overgevoel... Uh, ongevoelig nemen we niet kwalijk worden voor de charmers van en verleidingen van vrouwen, blijkt uit Japans onderzoek. Wordt dat middel ook in Nederland voorgeschreven? En waar is het eigenlijk normaal gesproken voor bedoeld? Annemiek Horix van het Geneesmiddelen Informatiecentrum heeft het antwoord. Het is inderdaad een middel wat ook in Nederland verkrijgbaar is... en ook wordt voorgeschreven. En het is een uh, antibioticum. En het wordt onder andere gebruikt uh, tegen luchtweginfecties... huidinfecties en geslachtsziekten. He, het, uh, het remt gewoon uh, de bacteriengroei. En uh, op het moment dat je een infectie hebt... Uh, kan dus middel ingezet worden. Antwoord op de vraag waar staat. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Schelling -Woude, daar gaan we nu naartoe. En daar is Tessa Hoogvliet. Europa ver van mijn bed. Dat gaat binnenkort niet meer op voor Nederlandse eigenaren van volkstuintjes. De Europese Commissie werkt aan nieuwe regelgeving... waarbij tuinieren alleen nog mag met door Europa toegelaten zaaigoed. Ja, Sherifa Meijerman, we staan in jouw tuintje in Tuinpark Rust en Vreugd. Ik zie heel veel groen groeien. Ik zie heel veel wilde bloemen, wilde planten. Ik zie vijverbakken met allerlei planten en vissen erin. Verzamelingen van potten en pannen. Wat mag hier nou straks niet meer groeien als het aan Europa ligt? Uh, de zaadjes die ik uh, met anderen zou willen ruilen... dat mag ik hier niet meer in mijn eigen tuin stoppen. Biologische zaden, dat kan dan niet meer, want alle zaad zou dan via de grote mensen, de grote firma's te verkrijgen zijn. En dat zijn dan uh, chemisch bewerkte zaden. En ja, dat wil ik absoluut niet in mijn tuin. En biologische zaden zullen dan waarschijnlijk niet meer te verkrijgen zijn. En waarom wilt u die niet in uw tuin hier? Chemische uh, spullen, die zijn slecht voor de gezondheid. En dat wil ik dus niet... Uh, alle dieren, ik doe hier in mijn tuin alles voor dieren. Dat wil ik de beesten niet aandoen. Wat zijn nou de reden zijn dat Europa zich dan toch met uw tuintje hier wil bemoeien? Geld, ten eerste. Uh, misschien dat uh, het slechter gaat met de grote gifdingen... die je straks misschien niet meer, hoop ik, in de winkels zou kunnen krijgen. Maar dat ze zich op de zadenhandel gaan... Uh, ja, daarmee bemoeien. En ja, alles draait om zaad in de wereld. Alles draait om zaad. Alle bloemen, alle planten, alle dieren eten zaden. Alle mensen ook. Maar nu wil de EU zich daarmee gaan bemoeien... want ze zijn bang dat al die wilde zaden dat die allerlei infecties verspreiden. Begrijpt u dat? Want daar zit natuurlijk wel iets in. Uh, de wilde zaden zijn het gezondst. Die zijn het natuurlijks. Alle zaden die gemanipuleerd zijn... daar komen eigenlijk ziektes van, want dat zijn eigenlijk een soort chemische wapens. En ja, ik uh, ga toch proberen om er iets aan te doen. Ik denk, ik heb erover liggen nadenken vannacht. Ik ga een brief aan de Nieuwe Koning schrijven. En ik ga hem vragen om uh, dit wetsvoorstel in ieder geval tegen te houden. En ja, daar moet hij dan mee aan de gang, vind ik. Hij is voor het schone water en daar zijn wij ook voor. En wij willen hem daarbij helpen. En er zijn er ook al Kamervragen gesteld over deze plannen. Wat hoopt u dat de staatssecretaris daarop antwoordt? Uh, nou, dat ze daar in ieder geval heel goed over na gaat denken... en dat het wetsvoorstel wordt tegengehouden. Dat dit niet naar Europa toe gaat, in ieder geval. Want als dit wetsvoorstel doorkomt, welk, verdwijnen er dan ook groenten? Verdwijnen er plantjes? Ik denk dat meer dan de helft verdwijnt... en dat je uh, misschien alleen nog maar gemanipuleerde zaden kunt krijgen en geen biologische, gezonde zaden. En hoe ziet uw tuin er dan uit? Nou, daar wil ik echt niet aan denken. Daar wil ik echt, echt niet aan denken. Ik denk dat die leeg zou zijn. Ja. En wat gaat u doen? Met de schoffel naar Den Haag of naar Brussel? Um, als het moet? Nee, niet met de schoffel. Want ik schoffel niet. Ik, uh, pleuk, ik ga gewoon met mijn blote handen. En ja, Want dat is de enige manier om de boel schoon te houden. Maar ik zou wel gaan, als het zou moeten, als ze me zou vragen, dan ga ik. Bijdrage was dat van Tessa Hoogvliet. Brieven aan de koning dus. 1978, de Jacksons. Je moet ervan houden, maar het is mooi weer. Het wordt een of twintig vandaag, geloof ik. Blame it on the boogie. dan de bogey, de Jacksons. Straks, Russische wapendepots barsten uit hun voegen van onverkochte Kalasnikovs en toch, toch komt er een nieuwe versie bij. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 2006. De Nederlandse schilder Karel Appel is overleden. Hij was wereldberoemd en voor zijn werk werd soms wel meer dan 100.000 euro betaald. Maar niet iedereen vond zijn kunst even mooi. Het zijn met kindertekeningen, vonden sommige mensen. Deze dag, in 2006, overlijdt de Nederlandse kunstenaar, bekendste kunstenaar van de Cobra-beweging, Karel Appel. In de Cobra-jaren schilderde hij in felle kleuren, simpele vormen en stevige lijnen... vriendelijke, onschuldige kindwezens en fantasiedieren. Hij werd vooral beroemd om zijn credo Ik rotzooi maar wat aan. Vriend Rudy Fuchs herinnert zich de dag van zijn overlijden uiteraard nog goed. Ik weet wel, ik werd gebeld door, de, door jouw collega's van de radio en televisie. Want ik was in die tijd de museumdirecteur, dus ik had nog wat te zeggen vond men. Ik ben afgehaald om vijf uur middags naar Hilversum gegaan. En heb, en heb tot s'avonds, twaalf uur, al de programma's gedaan ongeveer. Zijn dood was dus mijn werk. Ja, ik denk wij waren goed bevriend. De laatste, was 85, tot zijn dood. Dat is dus, hoe lang is dat geweest? 30 jaar of zo. Iedereen zou zijn was gierig, maar ja, dat zijn veel kunstenaars. In feite zijn ze altijd grootmoedig. Ze geven ons hun kunst en hun meest levende fantasie. En hij vond dus dat, dat, dat, dat hij daar in Nederland onvoldoende werd geëerd in die tijd. In het begin. De, dus dan werd hij een beetje vrekkig en een beetje kregelig wat kon hij zijn. Maar dat, maar dat, is, dat, ja, dat is een karakter. Amsterdammer, hè, zeg maar zeggen, altijd wordt zeuren. Ik kwam ik, heel liep in het museum rond en toen zag ik hem staan. Met zijn vrouw, Harriet, die waren toen net samen. Hij stond in een soort grote, een soort zware lammijas. Voor die voor stond hij met, met, met heel veel aandacht te kijken naar de schilderij. En ik, zag hem op, ik zag hem op de rug. En toen ben ik met hem gaan praten. En toen, toen, toen heb ik hem voor het eerst ontmoet. En toen heb ik, en toen heb ik begrepen, wat ik, al, wat ik eigenlijk al wist, dat hij de grote baandrek is geweest voor de Nederlandse kunst na de oorlog dat kunstenaars die mogen doen wat ze willen, als het ware. Die, die, die zijn vrij, dit zijn vrije vogels, zoals hij, dat voelde hij vanzelf ook, hij was een vrije vogel. En hij maakte die dingen. En, en die opmerking van ik, ik rots maar wat aan, die hij gemaakt in, in, in de jaren 50, ergens, die is ook letterlijk. Dat moet je ook letterlijk nemen. Niet dat worden, dat, dat aan, wat hij dus als uh, slogan gebruikte... Dat moet je heel serieus nemen. En, en dat is dus en, en is niet, niet makkelijk om aan te rotzooien. Dat kon je zien in die schilderijen die ik toen zag. en die je nu ook nog kunt zien overal in de musea, godzijdank. Die zijn heel, met heel veel overleg gemaakt. En heel bewust en heel zorgvuldig. Want om iets om, om te iets laten exploderen in kleuren. op een doek, doek hè, want dat is ook zo'n term die gebruikt explosieve schilderijen, kleuren, orgies en dat soort dingen dat soort woorden zijn gebruikt, dat moet je heel zorgvuldig uh, uh, creëren, dat effect. <middels> Achteraf gezien, ik rots maar wat aan. Dat is dus, ik, ik gebruik dingen die, die in mijn kop opkomen, in mijn handen, die mijn ogen um, ontdekken. En die gebruik ik op een manier zoals een kind als het ware rommelt met speel. Dat, dat bedoelde hij eigenlijk. En dat is, dat is een ontroerende opmerking die precies uitlegt waar de, de moderne kunstenaar voor staat. Voor dat soort van onschuld. En van daaruit dingen ontdekken die nog nooit iemand gemaakt heeft. Rudy Fuchs over het overlijden van Karel Appel, zijn vriend, deze dag in 2006. Uit, april 2016, dus een paar weken oud. That Girl van de Noisettes. Het is zeven minuten voor tien. U luistert naar de KRO op Radio 1 Rusland. Dames en heren is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe generatie Kalashnikovs. Het befaamde automatische geweer, de AK-12 gaat hij heten. En volgens de persberichten is het een hypermodern ding. En zal het de komende maand klaar zijn voor de eerste testen. Peter Damkoer in Rusland, Goedemorgen. Goedemorgen. Bekendste is natuurlijk de AK-47. Dat is dat ding waar al die rebellenlegers mee vechten. Uh, en nou kan ik me toch herinneren dat de uh, naamgever en ook de oorspronkelijke fabrikant van die Kalashnikov... eigenlijk helemaal niks meer van dat wapentuig moest hebben. Ja, het, hoort bij, het is een icoon eigenlijk van, van, van, van de Sovjeten nu, hè? van de Sovjet-tijd. Je zei zelf al, die AK-47, ja, dat was natuurlijk het wapen van elke guerrillabeweging beweging bevrijdingsoorlog. En, wat je maar kon bedenken in de zestiger en zeventiger jaren, vooral in, in landen van Latijns-Amerika en later ook in Afrika en nu nog een beetje in Afrika. Maar ja, die markt is wel opgedroofd en daar kwam als een schok bij vorig jaar, toen Poetin aankondigde, het moet dus afgelopen zijn zijn met het alsmaar blijven kopen van kalasnikovs, want de magazijnen, de depots, puilen uit. Er liggen daar werkelijk honderdduizenden kalasnikovs die absoluut niet deugdelijk meer zijn en niet meer te gebruiken zijn in een modern leger. En toen schrokken ze daar in Ischefs, waar de fabrieken staan, van hemel. We moeten iets nieuws bedenken om mee te, kunnen, mee te kunnen delen uit de pot van 40 miljard euro die en die Poetin heeft uitgetrokken om het wapentuig van het vreselijk verouderde Russische leger te moderniseren. Juist, en hoe ver zijn ze dan met de ontwikkeling van dat nieuwe ding, die AK 12? Ja, dat weet niemand. hij wordt van de, van de zomer getest. Maar ik heb het een beetje... Het is allemaal wel snel, uh, komt het op die mededeling van Poetin... dat het afgelopen moet zijn met het automatisch kopen van Kalashnikovs. Dat werd eigenlijk gedaan om die stad Ischefs, waar die fabrieken zijn... overeind te houden, want iedereen die daar woont... is afhankelijk van die Kalashnikovs-fabrieken. Het uh, was eigenlijk meer, meer een subsidie dan, dan dat het echt wat, wat, wat, wat, wat opleverde. En dat ze daar zo zijn geschrokken, dat ze, dat ze naast te gaan het denken... gaan hoe kunnen we Poetin ervan overtuigen? dat we nu niet echt iets nieuws hebben bedacht. Terwijl hij toch gezegd heeft dat die 40 miljard alleen maar bestemd is voor innovatieve wapens. Ja. En uh, dat, uh, dat lijkt me iets te snel uh, binnen een jaar, die ontwikkeling. Juist, dus uh, met enige scepticis kijk jij naar de ontwikkeling van dat wapen. Uh, is het eigenlijk alleen voor het Russische leger bedoeld of ook voor de export? Nou, je weet, Rusland is na Amerika nog altijd de grootste exporteur van, van wapens. Maar ja, die, die, positie, die positie is wel wankel. Want de grote afzetgebieden van, van Rusland waren natuurlijk de arme landen... die eh, nog wel eh, tanks uit, uit de jaren zeventig willen kopen... van de Wagon Zawot in Nizhny Tagil. Eh, dat is ook zo'n fabriek als, als, als Kalasnikov. <laughs> Nizhny Tagil in de Oeral. <laughs> 400.000 mensen wonen daar. Die zijn allemaal, allemaal afhankelijk van Wagon Zawot, de, de, de, de, de naam. Is misleidend, want ze maken er ook uh, vrachtwagons voor de, voor de spoorwegen. Maar ook maken ze daar tanks. En dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. Daar is ook van gezegd: die tanks die, die, willen, we niet, die willen we niet meer. Dan moet ook die, die fabriek moet moderniseren. En uh, ja, uh, er is een technologische achterstand bij de wapenindustrie in Rusland. Uh, van misschien wel 20 of, of 30 jaar. En ja, de afzetmarkten die drogen inderdaad op. Want er zijn steeds minder echt arme landen die uh, dat uh, standaard wapentuig willen hebben. Er zijn gelukkig. Gelukkig ook steeds minder guerrilla bewegingen die op dat wapentuig. dat, dat rudimentaire wapentuig. dat Rusland produceert, zitten wachten. Nou ja, neem China. Dat was vroeger natuurlijk een grote afnemer. van het wapentuig van de Sovjet-Unie. maar dat heeft nu. een eigen wapenindustrie ontwikkeld. of is daar druk mee bezig. Uh, en dat is toch tamelijk. geavanceerd, als ik me goed laat informeren. in ieder geval geavanceerder. dan wat ze daar in Moskou bedenken. Ja, precies, maar China en ook India, dat, dat waren de grote afzetmarkten van de, de, de Sovjet-Unie en later, later, later van Rusland. Maar die Chinezen en die mensen in India hebben eigenlijk de, Rus, de Russische basistechnologie van de, van de jaren 70 en 80 gebruikt. om daarop, op basis daarvan, een eigen wapenindustrie uh, te, te, te, te baseren. En er vliegen nu uh, straaljagers uh, van Indiaanse makelij, die veel geavanceerder zijn dan de Russische MiGs, die nog steeds uh, geupdate versies zijn van de MiGs uit eind jaren, eind jaren 60. En de Chinezen schieten raketten naar boven en satellieten naar boven... die hebben op basis inderdaad van die Russische technologie... hun eigen geavanceerde wapenindustrie langzaam had opgebouwd. Juist. En die zitten ook dus niet meer te wachten op Russische wapens. Nee, zeker dus of het, dan of het dan rendabel wordt, is nog maar uh, de, de vraag. En bovendien van Havana en Pyongyang alleen kan je ook niet leven, toch? <laughs> nee, maar ja, vergeet je niet. Hè. We hebben een leger van 1 miljoen mensen hier... Ja. En die moeten natuurlijk wel allemaal een soort wapen in hun hand hebben. En, die, en dat is dus natuurlijk de afzetmarkt van de Kalashnikovs in de eerste plaats. Maar ja, dan moeten ze wel met iets komen waarvan Poetin zegt... ja, daar wil ik een deel van die 40 miljard aan uitgeven. We wachten het af, Peter, of ze echt niet met iets nieuws komen. Peter was dat vanuit Rusland, dames en heren. Straks gaan we verder met het vervolg van dit programma. Dan over de positie van Diederik Samson en de illegaliteit.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 Hoef ik niet naar de woonboulevard? Ga goed voorbereid op weg. Kijk op vanaarnabeter.nl